De problemen door stikstofregels kunnen nog groter worden als de Raad van State met een nieuwe uitspraak komt. Die zou in het najaar de bouw op grote schaal kunnen platleggen, zeggen juristen tegen de NOS. Drie jaar geleden kwam door een uitspraak van de Raad van State de bouw al voor een groot deel stil te liggen. Een aantal projecten kon toen toch doorgaan door de zogenoemde bouwvrijstelling. Daardoor telt de stikstofuitstoot bij de bouw niet mee voor de vergunning. Maar wordt alleen gekeken naar de uitstoot als het gebouw wordt gebruikt. Juristen verwachten dat die bouwvrijstelling gaat sneuvelen. Lokale partijen zijn het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. In ruim acht van de tien gemeenten hebben ze één of meer wethouders geleverd. Een kwart meer dan bij de vorige verkiezingen, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In bijna alle gemeenten is intussen een college gevormd. In zes gemeenten wordt nog onderhandeld. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen... Slachtoffer is een man van 20 uit Tilburg. Het ongeval gebeurde even voor half zes ter hoogte van Berkel en schot. De auto brak bij het ongeluk in tweeën en vloog in brand. De weg is voorlopig afgesloten in de richting van Den Bosch. Het weer wolkenvelden en zon. Vanmiddag aan de kust vrij zonnig. In het binnenland nog wat stapelwolken. Bij matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog, en dan wordt het 25 tot 28 graden.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 like a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 de mensen vanaf het uh, station en circuit... over de boulevard het uh, centrum ook heen? Ja, die is anders dan vorig jaar. Hè? Vorig ja. jaar ging iedereen... Uh, uh, door de Vanspijkstraat. spijkstraat kwam ook omdat je toen te maken had met een 60%-versie. We gaan... Um, dit jaar uh, komt er een 100%-versie... oftewel 100% publiek. Dat zijn de 105.000 per dag. Um, en dat is dan op vrijdag, zaterdag en zondag. Um, en... Um, nou ja... Uh,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 ik woon op het Raadhuisplein. En welk muziekfestival er ook voor mijn deur plaatsvindt. Sommige vind ik leuk, sommige niet. Maar ik woon in een, in een dorp met een toeristische bestemming. En het is ja. belangrijk dat het leeft en bruist. En ik denk dat heel veel Zandvoorters... ook die misschien niet helemaal niet zo van autorijden houden... dit event wel een heel goed hart toedragen. Ja. En, en het, en het een... mooiste muziekfestival voor jou... is dan het uh, horen van de motoren, of niet? <laughs> nee, ik ben een voorstander van elektrisch rijden. Um, Oké, okay. okay. dankjewel Sander. Wens je nog een heel prettig weekend en heel veel succes. En bedankt jullie ook. Fijn uh, weekend en prettige uitzending nog. Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi.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 Alsjeblieft, graag gedaan. Let's start. Let's Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik make Ik ga really raise my voice. Yeah, Ik ga eruit. Ik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 Feel like a woman. <laughs> Feel like a woman.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 Maar kwamen daar natuurlijk nog een ongelooflijke hoeveelheid aan Zandvoortse spullen weggehaald. Van bomschuiten tot mooie prentjes van het strand, die een beetje, uh, zeg maar, de uh, Israëlse-achtige uh, schilderijtjes. En uh, nou, dat hebben we geschonken aan het museum, aan uh, het, het Zandvoortse museum.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 dat is een beetje, dat haalt toch ook een beetje. Geeft, geeft Zandvoort een beetje een, een cheap, een cheap uh, lijstje. En dat, wil, dat, ja. dat, dat, dat wens ik Zandvoort niet toe, want het is zoveel meer dan patat door. Dus eigenlijk wat jij zegt met de, de, de, de Nutella winkels in, uh, in Amsterdam, ja. dat zijn de patatzaken in, uh, in Zandvoort. Dat zijn de patatzaken in Zandvoort. Ja. En ik snap dat je daar heel makkelijk geld mee kan verdienen. Hè? Want uh, ja, ja, ja, je schraapt natuurlijk hoge marges naar binnen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 En, um, nou ja. en de musea natuurlijk die uh, de musea. We hadden zo'n mooi museum. Nee. Ja, we hadden zo'n mooi museum. Maar dat is helaas dicht. Maar gelukkig is het Zandvoorsmuseum Museum daar nog en uh, waar je dan dus momenteel ook weer die hele leuke um, pop-up expositie kan gaan zien van Chris Wagenaar.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 Uh, om te kijken hoe de Portugezen daar uh, nog steeds... En het, het staat er nog steeds inderdaad in Macau. Is het is natuurlijk heel grappig dat je ineens in China bent. Ja. En dat je daar dan... Uh, dat het dat, dat Portugal lijkt, zou ik ja. maar zeggen. En, uh, en dat zijn... meer ja, ik vond het ook heel leuk om naar de Nederlandse Antillen te gaan. Ja. bijvoorbeeld En dan ging hij daar ook weer uh, struinen. Om te kijken of hij uh, ja, oude uh, spullen kon vinden. Antiek.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 Nou. Ja, gratis is, dus, ja. is nooit voor niks Wat zegt u? Geen idee, Geen Geen idee. idee. Nou, ja. op dat we kunnen op de website van het Zandvoors museum terecht Gaan uh, allemaal in. Ja. Ik zou er vooral oh. iets voor betalen want uh, zolang je uh, Ondersteun de kunst Precies. Dankjewel Leontien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 Snap. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Morrie and takes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 She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your body. Always depends on OnlyFans. I pay for that. She's a 90s supermodel. Ja, en na een extra half klein stukje muziek van Moneskin, Supermodel. En daarvoor uh, Snap van uh, Sarah Lin. Uh, of nee, hoe heet ze nou? Geen idee. Nou goed, het was in ieder geval muziek. <laughs> uh, daar gaat het om. Uh,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 of het circuit uh, daarop in. We rijden via de burgemeester van Alperstraat eh, en dan door de Van Spijkstraat eh, dan de burgemeester Engelbertstraat, volgens maar kort gezien al langs en dan via de Hogeweg door de Oranjestraat naar, eh, naar het Raadhuisplein. En dan rijden we eerst een rondje eh, door de Halvestraat en dan de Zeestraat omhoog en dan nog een keer eh, de Lust via de Engelbertstraat en naar de Oranjestraat. en dan worden de auto's geparkeerd eh, in zowel de Haltenstraat Kerkplein als de Kerkstraat en eh, daar zullen ze nou, even blijven staan en om uh, half tien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 Wat een leuke uitzending was het. Ja, een hele aparte heel diverse, uitzending. Heel, heel apart. Wat was er dan apart? Uh, heel veel diverse onderwerpen. Ja, uh, aparte aparte, uh, mensen. aparte <laughs> mensen. En eindelijk ook gewoon weer een uitzending... waarbij de meeste gasten in de, in de studio waren. Ja, Want dat ja. gebeurt uh, vaak. Er zit een, uh, zit een stijgende lijn in. Uh. Zeker. Zeker ook uh, bedankt aan Hans uh, voor zijn eerste redactieweek. Uh, en we gaan er... Uh, uh, ja, hij dacht dat we uit de uitzending ja. waren. Maar... Het is gewoon nog zelf bezig. Zou ik hem nog even de microfoon open laten of zullen ze maar gaan laten zingen? Nee, laat ze maar lekker met de muziek genieten, want okay. het is wel een mooi nummer. Tot volgende week.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 again, we're up on nights again, we're up on again, lucky, we're up on nice again, lucky, we're up on nice again, lucky, we're up on to get lucky, we're up on nights again, lucky, we're up on nights again, lucky, we're up on nights again, lucky, we're up on nights again, lucky, we're up on nights again, lucky, we're up on nice again, we're up on again, lucky.